In Noordwijk is het jaarlijkse bloemencorso in de Bollestreek bezig. De hele dag rijden er praalwagens die bond zijn versierd met bloemen door de vijf dorpen in de streek. De wagens komen uiteindelijk vanavond aan in Haarlem. Langs de route staan en zitten meer dan één miljoen mensen. De bloemencorso Bollestreek is niet het enige corso van Nederland, maar wel het bekendste. Het bestaat sinds 1947. De Franse actrice Nathalie Baye is overleden. Ze was in Frankrijk onder meer bekend van de films La nuit américaine uit 1973 en Notre histoire uit 1984. Baye speelde in haar carrière meer dan 100 rollen en ze won viermaal een César. Dat is de belangrijkste filmprijs van Frankrijk. Nathalie Baye was 77 jaar. Bij de wereldbekerwedstrijden in Hongkong heeft baanwielrenner Harry Lavrijsen goud gepakt op het onderdeel Keirin. De Brabander finishte ruim voor de Japaner Kaya Ota, die tweede werd. Lavrijsen werd op de Keirin al vier keer wereldkampioen en één keer olympisch kampioen. Bij de vrouwen was er brons voor Hetty van der Wouw op het onderdeel sprint. In Japan is een woord verzonnen voor temperaturen voor boven de 40 graden. In een enquête konden mensen kiezen uit 13 varianten... en de meerderheid koos voor het woord kokushobi, wat letterlijk hete dag betekent. Het woord was nodig omdat het vorig jaar zomer op 9 dagen warmer was dan 40 graden. Japan had al speciale woorden voor dagen met een temperatuur hoger dan 25, 30 en 35 graden. Het weer in het oosten bewolking en buien, in het westen opklaringen en geregeld zon.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 Met nu. zandvoort op zaterdag. Haar haar is hollow go. De lippen sweet surprise. Haar hands is nooit.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 Yes. And she knows No.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 En hoe die beesten ook integreerden ja, he, in ja. het dorp. He. Gewoon liepen, keurig oversteken op een gegeven moment op het zebrapad op het zebra ook, he. En kijken, hè. En, en kijken, en ja. kijken op ja. de konden. En, Dat en, is echt waar. Mensen en, denken, die luisteren van, die zijn gek geworden. Maar ja, het was echt en, zo, hè. En achter elkaar netjes uh, lopen uh, over het fietspad. Ik heb het ook gezien. Dus niet gezien. midden op de weg. Uh, ja. Gewoon allemaal netjes achter elkaar. Over ja. het zebrapad heen. <laughs> ja, echt, echt uh, fantastisch, jongen. Fantastisch. Ja.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 Het was schrok Het was billen knijpen, billen knijpen, billen knijpen. Scheid de billen erin? En wel maken, goed voor je spieren? Maar, uh, ja, ja, ja, je ja, ja, hebt ja. ja. het is 2-1, Salve 2-1. Oeh, wow. En, uh, en uh, er komt in ieder geval uh, boven deze tegenstander 3 punten op voor, en dat is wel heel belangrijk. Hé, Salve wordt mee wel sowieso iets is dat in ons 85-jarig bestaan en we nog een overwinning behaald voor dit keer ja, nou, ja, nou, nou goed, goed uh, Sanford, uh, ja, dus, bezig, en... ja, hij heeft voor Dolly uh, goed uh, nieuws he, dat uh, Salford Meeuw uh, vandaag gewonnen heeft ja, de die wel, want die is al wat ouder. En toen hadden we nog mail, oh, ja, dat klopt. Ja, <laughs> ja dan kon je al van de mail uh, struikelen, zeg maar. We hebben nu, nu zand voor het zonne mee, hoor, dus we hebben alleen zo. Ja, inderdaad, meer duiven. Hé, <laughs> Hey, gefeliciteerd Piet. Over, ja, uh, fantastisch. He, he, eindelijk, hè? He. Ja, eindelijk. Heerlijk. Nou, ga het, Kijk, ga het vieren thuis tegen Edo. Volgende week thuis tegen Edo. Oh, oh dat is een nou, makkie, hè? Die Halemers, die pakken we wel even aan. Ja, die moeten kampioen worden. Dus Horen, we, we. Pakken we wel even aan. We gaan ons best doen. Ja, we, nou, we gaan ons best doen. Oh. Oké, okay, okay, dankjewel. je uh, wel. Dag Piet, fijn dag, dag, weekend verder. Dag dag dag, dag, dag, dag, dag. Ja, mooi, hè? Dat, uh, ja, De overwinning is daar. En we uh, vieren het alsof... Uh, uh, de eredivisie geworden hebben, zeg maar. Ja, ja, uh, maar het, het is wel een hele tijd geleden... hoor dat ja. uh, Sassanvoort eindelijk weer eens... Uh, echt lekker, lekker, lekker, lekker... gevoetbald heeft. Ja, ja. ja mooi hoor. Zo van dat het het ken, ken wel. Weet je, het ken het. Ja, maar kan wel. Waar, ze hebben de afgelopen tijd... Uh, of we hebben de afgelopen tijd... Wat moet, moet ik nou zeggen? Ja, we, we we als we winnen, zijn het we. En anders, als we verliezen, gaan we het over ze. Heb ik dat nee, goed begrepen? Nee, andersom. Is dat voetbaljargon? Uh, andersom we. Als je gewonnen <laughs> ja, hebt, zeg je we. Ja, dat zeg ik. Dus, ja. dus nu hebben we het over we. Uh, hadden uh, de afgelopen periode toch ook uh, steeds te maken met, uh, met blessure mensen hè? Met Ja, klopt. klopt, klopt. mensen. Ja, spelers, gemeest, geblesseerde spelers. De thinker weten. Oh, ik ben nou, sportsjournalisten. Oh, jongen, sportjournalisten. Oh, oh, oh, jongen, jongen, jongen, jongen. Ja. jongen. Nou, uh, <laughs> nou, je mag. Uh, oh, je mag uh, misschien kun je wat doen uh, voor de radio uh, tijdens het WK of zo. Uh. Wie ik? Jij, ja. Dat we Weet je dat Henny Rucker dat vroeger altijd zei? Je moet gaan solliciteren. Moet ja, dan. dat wil je gewoon eventjes uh, naar Amerika sturen als. Uh, Sportverslaggever voor ZFM. Ja, ja. over ZFM? Ja. Oh, ja. Dan durf ik het wel. Maar niet voor, uh, voor die grote jongens. Nee. nee. Gewoon, uh, gewoon voor de radio. Ja, nou. Uh, nou ik ga ja. zeggen... Uh, Boek een kaartje. En, bestuur. Bestuur. Het uh, <laughs> <at> zfm <Zfmsoftware .l laughs> <laughs> ja. Je kan een verzoek neerleggen. Nou, wat zijn we weer lekker aan het dollen. Zo ja. dadelijk uh, gaan we praten met uh, rendel En dan gaat het uiteraard over uh, de autosport. En hebben we het over de man with the golden voice. Dat is Rendeloos een noise, dadelijk. De man with the golden voice. Ja. Hallo, renno Nou ja, ik, hey. ik, denk wel, ik denk dat je al oh, je luisteraars kwijt. bent je dus op bedoel? <laughs> hey, hoe mooi is dat uh, dat we je zo aangekondigd hebben. Geweldig, toch? Ja, helemaal geweldig. Ja, ja zeker weten. Hé, hey, ja, ja. nou, ben, ik wou bijna zeggen. Ben je een beetje bijgekomen van uh, vorige week? En hoe is het met de schade? Nou, de schade is groot. En ik ben, uh, ja, sinds, ja, na alle heel veel glazen kennis ben ik goed bijgekomen. Ja, Zo dan het oh, oh, oh, oh, oh. <laughs> oh joh! Hey. Ja, je hebt een goede Wat... klapper gemaakt, ja. ja, Ja, helaas wel. dat, dat hoort ook bij racen, zeggen uh, dit was er eentje die... Uh, nou, ik die race niet, komen. maar ik maak ook klappers, hoor. Ja, Daar we, klapper. weet Rob ook alles van. Oh. <laughs> ja, ja, zeker weten. Ja, maar heel simpel voor en Die ja. staat ons weer te storen, want die krijgt nooit een relaties zo met jou, die op deze manier. Nee, ja, ja, hij een... kapt het altijd af, hè.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 En uh, ja, een fantastisch prachtig gebied uh, wat je hier moet met enorm verhoogte verschil hebt in de bochten. En ja, daar, daar moest ik serieus mee wennen. Het uh, was ook geen makkelijke baan. En de auto voelde, wat zou zeggen, het markt voelde zich helemaal lekker. De auto vond het niet zo'n heel erg geweldige baan. Want uh, de Alpine met die korte bochtjes, dat vindt hij niet heel erg lekker. Maar ja, ik ging uiteindelijk toch heel erg goed. En uh, uh, ik had niet zo'n hele beste kwalificatie achter de rug, omdat we een beetje aan het zoeken waren naar uh, afstemmingen Maar toen uh, in de wedstrijd ging ik in jacko door het veld heen.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 Oh, en, Jij, oh, en, oh, en, en, en dan rij je wel achter op iemand... en dan ben je altijd fout. Het is gewoon zo in de autosport... dan ben je altijd fout. Maar ja, iedereen kon je echt helemaal niks te doen... had je gewoon helemaal niet gezien dus, uh, oh, jongen! Dat was het einde verhaal, helaas. Ja, ja. En, ik, uh, en ik weet dat je je heel erg op die race uh, verheugd had... Uh, ja, met die auto. Uh, en ook eindelijk het, uiteindelijk dat we op de baan zaten... Uh, kreeg ik weer helemaal het gevoel in de auto. Want we waren eigenlijk een test die we te gaan. Die was zo geweldig dat je kon doen... Uh,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 Ja, en de, bo de bocht waar ik hem ernaar zette, zei eigenlijk, zei de Suits, dat kan je niet inhalen, maar dat is niet helemaal waar. Want de ronde daarvoor haalde ik daar zelfs uh, iemand die veel sneller is, ik Mark er Reynolds in, dus uh, met een heel, heel snel voor de escort. En die, had, die zei ook, en ook had hem daar helemaal niet verwacht. Ja, maar kan dat dus wel. Precies, dat hebben we nu aangetoond. Dat is een opmaak voor, vol, uh, voor uh, alle kreuzes in de toekomst daar. Nou, ja, prachtige ski. Engelsen Engels zijn helemaal een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 En uh, we uh, Maar uiteindelijk staat er wel gewoon binnen een week weer een hele auto uh, helemaal nieuw klaar. Dus uh, ik, ik, ik maak er net heel druk over. Nou, mooi. Nee, en, nee, en, nee. en dat is uh, mooi, uh, rendel. Nou, hey, we ja. gaan even naar de. Ja, daar horen we horen natuurlijk heel veel over vanwege Max uh, Verstappen: de 24-uursreis ja. van de Nuremberg-ring. Uh, en die, ja, uh, die volkrijs, ja, dit weekend hebben we he? ja. de, de qualifiers uh, daarvan. Ja, de qualifiers, uh, twee vier uur wedstrijden. Ja, vanmorgen is het niet zo goed gegaan op, ja, op alle uh, social media's. Dat verstappen uh, wordt gestraft, verstappen dit, verstappen dat. Uh, hij zat niet eens in de auto, dus dat vind ik wel grap. Maar ze uh, is dat ze iemand uh, aangeraakt hebben in de kwalificatie. Uh, dat is uh, ouder geweest die het gedaan heeft, die achter het stuur zat. Ja, ze hebben drie, uh, drie uh, grid penalties gekregen. Nou, dat in de uur strijd is dat niet zo heel onom, uh, heel moeilijk. Dus we gaan nu van de negende plaats starten. Maar wel, uh, iedereen dacht dat uh, ze de pool pakken... maar het gaat er wel een stukje vanaf, hoor. Bijna vijf, seconden. Oh, ja, dat is dus, wel behoorlijk. Dus we moeten, we moeten de, de tegenstand daar is enorm groot. En uh, dus we moeten vanmiddag, geloof ik, of we zijn net gestart, denk ik? Volgens mij moeten ze ook vier uur starten, zoiets. Eh, even uh, kijken. Uh, uh, we moeten ze aan de bak, en serieus ook. Ja, ja, zou zo kunnen. Oh, wacht. Ik heb het daar staan. Ik zit helemaal op een ja. verkeerde bladzijde te kijken. Hè. Maar goed. Ja. Uh, ja, nee, ja, spannend. Dus, uh, ja. ja. Het wordt uh, rechtstreeks uitgezonden, heb ik begrepen, op 4 play. Dus, ja, ja, ja, gisteren ook. Gisteren ook, dus, uh, toen dus, uh, ja. kunnen dus de mensen gaan kijken. En uh, ja, weet je, een mooie wedstrijd. En voor het eerst dat ook de uh, Max volgens mij nu uh, het donker ingaat. Dus hij gaat voor het eerst in de donkerheid naar in. Dat is ook nieuw voor hem. Ja. Dus, uh, ja. Ja, en wat, en wat en is dat nou met die uh, noordslijven? Uh, uh, de, de oude ja, noordslijven. Ja, de noordslijven. Ja, uh, ja, wat wat is daar zo uh, speciaal aan? Nou, dat je er gek van wordt als je erop rijdt. Oh, oké. Okay. Oké. Okay. <laughs> nee, ja, weet je, het, het, het, je rijdt daar gewoon. Ze rijdt daar natuurlijk met heel veel verschillende autos en ook die snelheidsverschil is heel groot.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 dan had ik geen schade gehad waarschijnlijk. Um, ja, dus, dan moet je gaan nadenken tijdens de race. Dat is alleen voor de rijders die het echt kunnen. Ja, ik niet dus. Maar dat maakt niet uit. Oké, okay, okay. <laughs> hey, lijkt, lijkt de Formule 1 wel uh, op dit moment uh, hoe de reglementen zijn. Uh, Eind van het rechtstuk. Uh, auto's die 60, 70 kilometer langzamer rijden.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 uh, heel veel wordt gesproken over... Uh, nou ja, sowieso uh, natuurlijk... Uh, ...GP, hè, de, de, de techneut van... Uh, de, ...de technische man... ...of uh, ja, de grootste vriend van Max hij uh, ...op het circuit... Uh, ...die al zo lang uh, samen aan het werken zijn... nou die, heeft, uh, ...die gaat weg uh, bij Red Bull... ...in uh, 2028 gaat hij... Uh, ...naar uh, McLaren toe... ...en die heeft een waanzinnig aanbod gekregen... ...waar Max ook tegen hem zei... Hey, daar moet je niet eens over nadenken, moet je gewoon doen, klaar. Het uh, is ook jouw familie, het is jouw gezin... En jij moet ook door. Uh, dus uh, kijk, die heeft niet, uh, hij heeft niet de bankrekening van Max, denk ik. Uh, en als hij dan toch uiteindelijk een heel goed slaas geboden krijgt. Uh, en hij wordt daar baas, hij wordt hoofd van. Ik geloof, uh, ja, zeg maar uh, niet eens de techniek, maar hoofd van de uitvoering. Ja, uh, doen gewoon, klaar, simpel. Tuurlijk, ja, dat lijkt me logisch. Ja, maar wel mooi dat hij toestemming vroeg aan Max daarvoor. Dat vind ik dan wel weer heel mooi. Dan kan je zien hoe de band tussen die tweeën enorm is. En uh, ja, het andere gerucht, Hannah Smith, jongens. Het meisje heb ik bijna nog nooit zien lachen. je was misschien wel ernstig, die kijkt langs de pitmuur. Nee, nee, zo, nee, nee, nee. Nee, die Smith die in feite natuurlijk gewoon uh, en tijdens de wedstrijden zegt uh, hoe ze het gaan doen. Hè? Wanneer ze de pitstop gaan doen. En uh, constant loopt te rekenen: van ja, als je dat doet en je dat doet, dan uh, zijn we sneller. zijn we weer drie tienden sneller. Ja, uh, die uh, is door, uh, wordt heel erg gelinkt aan Ferrari. Oh en, ja, wel, ja. Nou, en het is een hele goede volgens mij, toch? Ja, zij is echt een van de beste, echt, eh, een van de beste eh, strategiemensen aan de pitmuren, denk ik, eh, in de hele Formule 1. Dus iedereen wil haar ook gewoon hebben. Ja, en eh, Ferrari heeft nu al gezegd, ja, we, we hebben er wel eh, wat er aan aangeboden. Uh, en, en ze hebben het, laat het zo zeggen, ze hebben het niet ontkend, ze hebben het ook niet bevestigd. Zullen we het zo zeggen. En uh, ja, ik, ik, ik, dat zou gewoon een hele verrassing vinden.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 A, als ik zo uh, een beetje begreep uh, uh, van uh, het tv-interview, wat uh, Max uh, donderdag, uh, of tenminste, hij heeft uh, ergens uh, in, ja, in Amsterdam in de hand, hebben over een heel groot uh, theater gestaan. Heel interview, ik heb gisteravond zitten bekijken wat er allemaal is gebeurd. Uh, Max uh, die heeft wel gezegd: van dit jaar moet je van ons helemaal niks meer verwachten.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 En die ja. Euh, zegt, ja, ze kunnen zoveel vertellen... maar volgens mij blijft euh, Max gewoon lekker bij Red Bull euh, doorgaan. Ja, Dat waren de ja. woorden van uh, Jos, hoor. Dus, uh. Ja, daarom. En, en die, je moet zo zien, voorlopig heeft hij natuurlijk zijn beetje voor bij Red Bull... ja, dus hij aan weggaat, weg gaat, maar ik geloof het ook niet helemaal. Uh,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 Daar zeg dat, dat was hij wel heel duidelijk in. Het heeft uh, niet heel veel met echt race te maken. Nou ja, dat mag hij dan niet uh, weer doen om te doen, Zo is het. En ja? we gaan uh, naar de klassieke Cars. Half vijf is uh, trouwens uh, race nummer twee. Oh, oké, okay, half oh, vijf, dan gaan ze beginnen. Nou, dat is, dat is bijna hard. Oh, dat is bijna Ja, ja, ja. ja, ja. ja zeker weten. Hey, we gaan nog even vooruitblikken naar de ITCC, de Youngtimer Touricar Challenge. Want ja, het mooiste komt er natuurlijk weer aan, de Spa Summer Classic. Spa Summer Classic. En geschikt niet, we hebben 77 auto's aan de start. Dus het is gek huis. Ja, dat wordt heel druk op de baan. En dat wordt een hele hele strenge briefing van Omer Hendel. Dat zou ook heel erg op elkaar moeten passen, want het wordt wel serieus. We hebben een echte veld met heel veel verschillende auto's. Van oude IMSA-GP-auto's die gewoon echt met op elkaar rijden. Tot een tramant, dus de snelheidsverschillen zijn bij ons enorm. Maar we hebben de afgelopen, ja, toch wel...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 Ik moet niet moeten zien wie mijn veel wil dan, want alles staat naar digitaal. Nou, daar ben ik al helemaal klaar als je met een oude groep krijgt bezig bent.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 ja, en, okay. uh, en, en dat was zijn grootste tegenstander in het kampioenschap, zeg maar. En ik deed gewoon buiten de mee, mee. Ja, en ik, zat, ik was eigenlijk hem aan het inhalen, maar hij had dat helemaal niet gezien. Maar hij zat te focussen op iets anders. En hij uh, is, jou, je, is... Je in feite gewoon ingestuurd, eigenlijk meer ingestuurd om uh, de bocht te verdedigen. Maar ja, daar zat ik. Ja, daar krijg je rommel op. Dan is dat op. Ja, <laughs> ja, en wat, en wat betreft uh, de kosten van de reparatie, hè? je hebt uh, uiteraard uh, je sponsor... ...maar uh, ja. Ja, je zou het over behoorlijk uh, bedragen hebben, denk ik. Het is zo dat het uh, allemaal uh, eigenlijk voor je eigen rekening komt, hè? De ja, schade aan de auto. Ik heb mijn meisje nog niet verteld, dus dat komt goed. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Ja, dan verkoop je toch gewoon de boten, uh, Renalf. Ja, hè? Nee, weet je, ik, ik heb gewoon heel, uh, gelukkig heel veel mensen om me heen die uh, kan helpen en dat soort dingen. Dus uh, de uren die erin zitten, daar heb je geen kosten mee. Dat scheelt enorm. Het is voornamelijk materiaal en uh, die spulletjes uh, van zo'n hoe komen we weer bij elkaar vinden. En uh, met polyester plakken ben ik zelf heel erg goed. Dus ja, als je kijkt naar het kostenplaatje, het is meer de tijd die erin gaat zitten, dan uh, het geld wat erin gaat zitten. Want ik denk dat we met 2.000, 2.500 twee, euro klaar zijn. Dat is een hoop geld. Maar uh, de, als je de tijd en de uren erbij moet rekenen, dan praat je wel over 20.000 euro schade. Ja, en jij, jij zegt volgens mij altijd, uh, Rendel, daar kunnen we mooi mee afsluiten, met een raceauto moet worden gereden. Absoluut, ja. Altijd. Ja, ja en... dus gewoon uh, doen. Ook al kost het ja, nee, en... misschien wat als, uh, als je kapot gaat, maar uh, ja, je moet ermee racen. En het mooiste van de raceauto is, ze gaat mooi tot los, dan gaat ze altijd weer opklappen. Precies, <laughs> nou, uh, daar sluiten we mee af, uh, Rendel, dankjewel. Ja, okay. <laughs> en uh, ja, geniet Ik nog even af. daar uh, van ja. de, de, de qualifier of de race van de Nürburgring, uh, ring de vier uur. Ik ga hem aanzetten. Oké, okay. hoi hoi. Okay. Tot de hoi, volgende. Hoi. Dag Rendel. Doei doei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 Het 70ste Zonfestival. Och ja, ja, ja maar daar merken doet, wij niet Nee, iets merken wel, we helemaal niks wordt van. Wordt het eigenlijk uitgezonden Ja, het in wordt wel uitgezonden. Oh, dat maar, dan wel. Dat willen ja, ze dan weer wel. Ik denk toch dat er trok. geen hond uh, kijkt, hoor, verder. Nou, ja, weet je niet. Ja, hmm. ja, weet, ja, ik ben er eigenlijk best wel nieuwsgierig naar. Ik ook. Ja. 12 mei uh, gaat het al beginnen. Oké. Okay.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 Hey, we'll All our peace is gone Zo kan het ook hè? met het uh, Songfestival Vrede hoor je van uh, Rutsche Kot. Ja. En daarachteraan uh, deze van uh, Jim Croce en uh, Beth Leroy Brown. Het zit er alweer op, uh, Dolly, voor vandaag. Oh, is niet normaal, het is weer zoiets. voorbij geplogen. Ja, drie uur. Ja, maar ja, we, we hebben natuurlijk een half uur uh, rendeloos. En, uh, zeg maar, je <laughs> schiet al aardig op uh, met de drie uur. Nee, altijd gezellig. Uh, de Ja, pit met, ja Er is uh, altijd veel te vertellen. Ja, zeker. En Piet natuurlijk met heel mooi uh, nieuws uh, vanuit uh, Beverwijk. 1-2 gewonnen daar! Ja, nou, geweldig! Dus geen degradatie, hè? Nee, ik. Uh, no, no, no. Of is dat nog niet gespeeld? Nee, we zijn nog bezig. Oh, de, uitgesteld. Dus vol, volgende week uh, moeten we weer aan de bak. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Oké, okay, dus, uh, oké. Okay. Ja. Nou, een nou, balletje kan uh, raar rollen, zullen we zeggen, toch? Nou, dat is zeker. Ja. En niet alleen met voetbal. Nee. Hè? Precies. Nee. Nou, uh, <laughs> ja, wat ga jij doen voor de rest van de dag? Ik Nog ga even straks, genieten uh, van het zonnetje? Nee maar? hoor, nee. nee. Ik ga lekker naar huis. En uh, de hond zal wel honger hebben, want het is inmiddels zijn etenstijd. Ja, hij heeft zijn bak en, uh, al helemaal leeg uh, gelikt, hè, zie ik uh, van het water.